Meest optimale twee zenders tegelijk op één radio. Eén radio tot vijf uur zondag in Kennemerland op ZFM en AB Radio.